Klemens Peters met het NOS Journaal. In de Brusselse gemeente Anderlecht worden extra veiligheidsmaatregelen genomen... na een reeks schietincidenten in en rond het metrostation Clemenceau. Een deel van het plein rond het station is afgezet met dranghekken... ...om te voorkomen dat er drugs gedeeld worden. En ook een van de twee ingangen van het station gaat op slot. Volgens de politie is het metrostation een plek voor drugshandel... ...en zijn de maatregelen hard nodig na de schietincidenten van de afgelopen weken... De politie heeft een vierde verdachte aangehouden voor de kunstroof in het Drens Museum. Het is een man van 26 uit Heer Hugo Waard. Hij is vanochtend gearresteerd in Opdam. En of er een relatie is met de drie verdachten die eerder zijn opgepakt is onbekend. De politie benadrukt dat het niet de man is die op een foto werd gezet in een bouwmarkt. Naar die verdachte wordt nog gezocht. De kunststukken uit Roemenië werden eind januari gestolen uit het museum in Assen. Ze zijn nog altijd spoorloos. Leerlingen van ruim 180 middelbare scholen zeggen tegen de NOS dat ze niet mogen bidden op school. Vooral moslims hebben last van het verbod, omdat zij op vaste tijden moeten bidden en er een ritueel bij komt kijken. Door het verbod bidden scholieren vaak stiekem in school of bijvoorbeeld in het fietsok. Het college voor de rechten van de mens zegt dat een school niet voor een gebedsruimte hoeft te zorgen, maar zomaar verbieden om te bidden mag ook niet. De passagiers die maandag in het vliegtuig zaten dat neerstortte in Toronto... krijgen van Delta Airlines allemaal een schadevergoeding aangeboden van 28.000 euro. Het toestel gleed over de landingsbaan, belandde op zijn kop en vloog in brand. Alle 80 inzittenden overleefden het ongeluk. Eén passagier ligt nog in het ziekenhuis. Volgens Canadese media overwegen sommige juridische stappen. Delta Airlines zegt dat het bod een teken van goede wil is. En niet is bedoeld om een gang naar de rechter te voorkomen. Het weer, de regen trekt weg richting het oosten. Vannacht wordt het tussen de 6 en 9 graden. Morgen zon en wolken, maar het blijft wel droog. In het noorden en westen wordt het dan 15 graden. In het zuiden zo'n 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Nou maar ja, ik ben, wat meer, ik ben op mijn nieuwe album gewoon wat meer naar mezelf gaan kijken. Naar, ja. uh, naar mijn persoonlijke uh, uh, uh, uh, uh, belevingswereld. En, en ik vind het, naarmate ik meer met Inbos bezig ben... Uh, uh, hoe meer ik mezelf persoonlijk echt durf te laten zien, zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, en ik vond het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 Ze blijft kunnen wel even op. Dat is hetzelfde met ons dan ook. En om het muziek te delen, zal je toch wel van die sociale media kanalen. Maar ja, het is alleen maar zoals je zelf zegt: uh, hoe ga je ermee om? Kun je dat op een verstandige manier doen? Of uh, je kan er ook natuurlijk uh, ja, heel veel op gaan zitten waar je bloed zag, reinig of verdrietig van zou kunnen worden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 Na het gesprek met Imbos gaan we verder met Lo, met wie ik ook een gesprek heb. In deze uitzending hebben is ja, zo heet ze voluit Lois de Vries, maar ze brengt haar werk uit onder lo. Ja. Dat, dat zeg ik goed, hè? Zo ja, dat zeg ik helemaal goed. Ja, want uh, ja, uh, het is niet uh, zomaar. Uh, ik bedoel, ik zet nu even ook even stiekem weer die pet van uh, 3 voor 12, Noord-Holland weer even op. Maar uh, je viel eigenlijk al ergens op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 Um, en uh, ja, dat is helemaal geen gek idee om naar jezelf te luisteren. Um, dus in die zin is het wel uh, mijn belevingswereld geweest. Mm -hmm. Het is toch steeds ook wel mijn bedoeling um, dat mensen daar op hun eigen manier um, ja, aan kunnen relateren. Dat yeah. niet iedereen zich zeg maar hetzelfde idee voorstelt. Maar ik zou het wel tof vinden als mensen ja, hun eigen gevoel ook.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 Ja, het gaat er ineens heel veel open of zo. kan je ook mooie kanten, kanten die er zijn beter ervaren. Ja. ja. Uh, nou heb je al eigenlijk een aanloopje uh, gedaan hè, voor, uh, voor deze EP. Uh, je, hebt, je hebt zelf ook de EP gepresenteerd, volgens mij ook in Cynetol. Ja, zeker. Vorige week. Ja, uh, hoe, hoe was dat? Want dan moet je op een gegeven moment er staan. Klopt. Dan moet je er ineens staan. Nou, ik had het voordeel dat ik het uh, dus afgelopen najaar meedeed met de Dus ik kon al een beetje oefenen. Mm -hmm. Ik kon niet helemaal uh, ineens uit de lucht vallen. Maar het was nog steeds wel spannend inderdaad. Uh, alles zelf organiseren. Uh, ik heb ook samengewerkt met een lichtkunstenaar. Dat ik ook even noemen. Timmer van Harten. Ik vond het echt super tof. Om dat allemaal samen te zien komen bij deze show.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 De wereldwijde web. Ja. ja. Uh, je kan het vinden op YouTube. Um, ik heb nu de video van Swim. Die staat op de YouTube van Intercept. Dat is mm. een label. Het label waarop ik het heb uitgebracht. Um, je kunt het vinden op Spotify. Onder Low um, En op Instagram. Op uh, low is.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 ja, de, de, de, de tekst uh, vond het ook wel een mooie titel om, uh, om ons EP te noemen. Mm -hmm. uh, en het is een heel goed nummer, dus we dachten, nou dan kunnen we kunnen dat liedje ook wel uh, promoveren tot titelsong. Uh, dat hebben we gedaan. Ja, uh, en zo geschiede dus in dit uh, hele verhaal. Ja. ja wanneer uh, komt die EP dan? Want uh, kijk, je hebt nu, jullie hebben nu twee uh, singles uitgebracht, uh, uh, wanneer kunnen we die uh, gaan verwachten? We, we, elke twee weken gooien we een nieuwe single uh, online, mm. um, maar op 13 april dan komt ons EP helemaal uh, officieel uit. De, de liedjes kan je, had je dan al, uh, kan je dan al geluisterd hebben op social media. Mm. Yeah. Um, maar op 13 april is onze EP-presentatie in de Victoria in, uh, in Alkmaar. Dat is een zondagmiddag uh, samen met de band Free Point Landing. Nou, dat wordt gek. Ja. Yeah. Een uh, zeer bekende naam ook, uh, Three Point Learning. Hebben wij ooit uh, bij ons in de studio geweest en uh, hebben in finale gestaan van de Rob daarvoor. Dus ja, ja, is het. Uh, uh, want want uh, even nog, uh, terug naar het uh, semi-sterio-verhaal, dat bestaat inmiddels niet meer. Maar die kwamen toch ook uit de buurt van Halen me meer? Ja.